9 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Een reeks aanslagen in Irak heeft aan tientallen mensen het leven gekost. De meeste aanslagen waren met autobommen in de hoofdstad Bagdad. Maar ook in andere steden sloegen terroristen toe. In het hele land vielen zeker 60 tot 70 doden. Veel Irakezen waren op straat om het eind van de Ramadan te vieren. Het geweld in Irak is de laatste tijd flink toegenomen. Vorige maand vielen volgens de VN ruim duizend doden bij gewelddadigheden. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. In het centrum van Rotterdam hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Het was de afsluiting van het negendaagse actiekamp No Border, dat in Rotterdam Zuid stond opgeslagen. De betogers zijn tegen strafbaarstelling van illegaliteit. Een rechtse groepering wilde een tegenbetoging houden, maar dat mocht niet van de gemeente. Uit angst voor ongeregeldheden was er veel politie op de been. Het bleef rustig.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 In de eredivisie heeft Pec Zwolle ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Uit bij Heracles werd het 3-1. Na 11 seconden stond het al 1-0 voor Zwolle door een doelpunt van Drost. Dertien minuten later scoorde Moccocho 2-0. Vlak voor rust kwam thuisploeg Heracles terug in de wedstrijd... door een eigen doelpunt van Zwolle-speler Van der Werf. Uiteindelijk werd het 3-1 door een doelpunt van Fernandes in de negentigste minuut.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 Nogmaals, goedenavond. Rizet van de Waarde kijkt in Eindhoven naar één richtingsverkeer. Ja, zo is het. PSV is baas in eigen huis leidt nog altijd met 1-0. Zojuist juist veerde het Eindhovense publiek opnieuw op. Toen Locadia scoorde. Prima voorzet vanaf de rechterkant van Hiljemark. De vervanger vandaag van Stijn Schaars. Maar. Het was buitenspel volgens de assistent-scheidsrechter. En dat was echt kantje-kantje. Boord kantje, misschien één been. Maar goed, het doelpunt gaat niet door. Ik denk dat PSV er vanavond nog wel meer maakt tegen een tot nu toe zwak NEC. Lax staat achter tegen Herenveen. aan daar niet mee. Ja, misschien wordt de schade wel groter. 64 minuten gevoetbald. Vrije trap. Herenveen. De bal ligt op de punt van het strafschopgebied. Linkerkant. Ekrem schiet hem over. Het blijft 0-1. De vriezer nog wel, ondanks deze misser aan de leiding. Go ahead, Eagles. Adolf van Haag. Ronald van der Geer. Een, als we in de verkeersbeeldspraak blijven, een, een, een wedstrijd tussen twee vluchtheuvels in. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Er is werkelijk uh, niks noemenswaardig gebeurd de afgelopen 17 minuten. Ja, heel veel fouten gemaakt. Maar als die allemaal moet gaan opzommen, dan ben ik tot de 90ste minuut bezig. Misschien dat het nu spannend gaat worden of dat er wat gebeurt. Want Holla mag een corner nemen namens Aando vanaf de linkerkant. Maar die wordt weggekopt door uh, Vriends, Nog ingebracht door Ricky van Aarden. Maar nou, dat is een krachteloos schot. 1-1 in Deventer, na 63 minuten. Uit tegen die 65. Turn, turn, turn. Bij Richard van der Maan is het volgens mij alleen nog de vraag hoeveel het wordt vanavond. Ja, dat denk ik ook. Ronald, het stormt zo af en toe in Eindhoven. PSV vliegt er werkelijk bij vlagen overheen. En NEC weet soms niet wat het overkomt. Ik heb al kansen gezien van Wijnaldum. Ook de afgelopen tien minuten. Willems zojuist, die stuit op de nieuwe NEC-doelman Johnson. Een zweet. En NEC voetbalt vooral op eigen helft. Verdedigt vooral. Dat is misschien beter uitgedrukt. Nu ook weer zo'n bal. En het is weer Breuer. Die hem zomaar... Nee, sorry. Van Eijden moet ik zeggen. Die de bal zomaar over de zijlijn schiet. Onauwkeurig aan de kant van NEC. Maar dat komt ook omdat PSV continu veel druk op de bal zet. En NEC eigenlijk geen tijd geeft om adem te halen. Nu weer het balbezit met de twee nieuwe, ook weer jonge spelers. Nieuwe centrale verdedigers Rekiek en Bruma. En dan is het Arias die veel opstoomt vanaf die rechterkant. Die de bal weer teruggeeft naar Bruma. Ja, hoe gaat het verder met het compleet vernieuwde PSV? Goede wedstrijden natuurlijk gespeeld tegen Sultenwaregem. Twee keer volle winst, 2-0. 3-0. Prima cijfers natuurlijk. En de eerste competitiewedstrijd vorige week ook in winst omgezet. 3-2. In Den Haag tegen ADO. Het balbezit is dus heel veel. In de 23 e minuut zijn we bezig. 1-0 e de voorsprong. Heel veel voor PSV. Breuer wordt nu weer in de problemen gebracht door um, Depay. Die heel veel van uh, positie wisselt daar op de flank. Dan weer aan de rechterkant. Dan weer aan de linkerkant staat. Depay en Bakali. En Bakali had zojuist ook weer een uh, prachtige individuele actie in huis. Hield de bal heel erg lang uh, bij zich. Dat was uh, erg leuk om te zien. En het publiek uh, beloonde dat ook met een uh, open doekje. Nu is het weer PSV. Met Hilje Mark kan schieten vanaf een meter of 25. En een katachtige reactie van Johnson. Dat is toch een goede keeper, hoor. Aan de kant van NEC. Een prima opvolger voor Kabor Babos. Bokst de bal naar de zijkant. En een hoekschop dus voor PSV. Dat dik en dik verdiend leidt met 1-0. tegen 0. Door een vroege goal al na 6 minuten van Bakali. Zie je Nacht nog gelijk maken? Rathen. Nou, voorlopig even niet, want de wedstrijd ligt stil. Dus dat duurt nog even. Het is 1-0 voor Heerenveen. Precies 20 minuten voor tijd. En een zwak uh, moment van uh, scheidsrechter Bramhaar Die tot twee keer toe eigenlijk doorlaat voetballen. De tweede keer dat hij zelfs een vrije trap gegeven heeft. Op het moment dat een van de smaakmakers van de wedstrijd toch... hoewel ik hem in de tweede helft wat vindt weggezakt. Hakim Ziyech, de man van de goal ook. Op het moment dat hij geblesseerd ligt. Van Basten boos omdat Bramhaar het uh, niet zag. Nog altijd met zijn tienerheer. Veen. Vrije trap van Nak vanaf de linkerkant. Van een invaller. Danny Verbeek al een tijdje geleden gekomen. Ook uh, wat wissels aan de kant gezien... Van Herenveen, die vrije trap is inmiddels verwerkt tot ingooi. mag die bal met Verbeek, de man van de vrije trap, gaan, gaan nemen, zo te zien. Maar het nee, een wissel ook op de vleugel van Laparra. gekomen. Maar de linkerkant ligt eigenlijk helemaal open nu bij Herenveen. En ja, als zij die er zin in hebben, mogen daar blijkbaar het gat in duiken. Joey van den Berg zou dat kunnen doen. Terwijl nu het publiek wat vermoeid begint te raken. Hier het publiek van dan natuurlijk met name de grootste aanhang. Omdat er bij Heerenveen af en toe wat mensen omvallen. Zoals bijvoorbeeld ook Koem nu. En dat op het moment dat Koens dan binnen de lijnen gaat komen, dat betekent dat Van Basten de 19 minuten voor tijd inmiddels door zijn wissels heen is. De vraag is nog even wie er vanaf gaat. Nou ja, een vraag stellen is in dit geval beantwoorden, want hij is opgestaan. Hakim Ziyech applaudisseert richting het meegereisde frisse publiek. toch wel een mannetje of 100, 150 daar in de hoek van het stadion. En met een spierblessure, Kramp. Daar leek het op, gaat hij naar de kant toe. Zal allemaal wel meevallen. Van Basten gaat even vragen hoe het met zijn nieuwe ster misschien toch wel gaat. En nou ja, die lijkt te knikken van nu even niet. Maar misschien tot volgende week wel weer wel. Vrije trap, trap Heerenveen. Noordveld achter de bal. In de as van het veld. Ver buiten zijn penaltygebied. Dat is waar die keeper staat. Op het hoofd van Drost. Want de rover die achterin bij Nak kan overnemen. Nak met het. De lange bal in de richting van Schalke aan de rechterkant. Maar de bal is veel te hard gegeven. En komt zo terecht bij Noordveld. Nee, Heerenveen is de baas op het veld. De grootste baas was Ziek. Maar NAC dwingt toch te weinig af. Ondanks dat het dus twee keer voor een open doel miste. de laatste kans van de Bredana's. Dat is echt al 10, 15 minuten geleden denk ik. Nog een minuut of 17, 18 in Breda. Het is bij NAC Heerenveen 0-1. Kun je bij Go Ahead tegen ADO zien dat de hagenaars toch wat meer eredivisieervaring hebben in die slotfase? Ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen. Het is 1-1 na 72 minuten. Uh, laten we zeggen dat inderdaad het, het, het mooie en het vrije van Go inmiddels wel beteugeld is door ADO. Dat betekent wel dat je en ook van de ploeg uh, die uh, tegenstander is... een halt hebt toegeroepen. Maar je moet van daaruit natuurlijk zelf ook wel het een en ander creëren. En dat lukt echt niet. Want als ik zeg dat het enige hoogtepuntje... en dat is werkelijk uh, letterlijk twee minuten geleden overvloog... dat was een luchtballon <laughs> boven het uh, stadion... dan heb ik denk ik helemaal niks verkeerds gezegd. Het is nog altijd 1-1. Aan mijn voor geel... Overtreding op uh, Cabral gemaakt. Uh, jij... De vrije trap wordt nu door Danny Holla genomen. Let's kijken of Van Dijne zomaar gevonden kan worden. Nou, Rome heeft hem te pakken. Die maakt toch een wat onzekere indruk in die goal van Golden Eagles, hoewel die nog niet eens echt optimaal getest is natuurlijk. Maar er gebeurt zo weinig rood dat ik net dacht hoe lang jij eigenlijk getrouwd bent. Want uh, als je nog wat uh, feest te vieren hebt, denk dan eens aan de spelersbus van Golden Eagles die dus schijn je hier namelijk te kunnen huren. Het is zomaar een tip die je gratis en van niks van mij krijgt. Wel het voor uh, Golden Eagles. Nou, nu wel zoeken naar Antonia aan de linkerkant. Die heeft zowaar eens wat vrijheid. Moet dan om de loon heen. Oh, dat lukt. Is in het schassengebied Antonia al van de lijn gehaald door Tommy Beugelswijk. Nou, dat, dat is lang geleden. Dat er een O of A vanaf deze tribune te horen is geweest. Maar het was zover. En dan komt het toch bij een individuele actie van Antonia vandaan. Nu moet Goodegels verdedigen. Van der Linden onder druk gezet door Van Duinen. Nou, met verenigde krachten lukt het het even ernaar om in elk geval Ado in de omschakeling onschadelijk te maken. Hoewel daar wel uiteindelijk een ingooi voor Ado uit voortvloeit. Omdat Van der Linden die bal niet helemaal binnen kon houden. Toen hij even van Van Duinen af was. Die ingooi is slecht van Schet. Dat is een nieuwe naam. Is gekomen voor Gaurier. Die zeer teleurstellend speelde in de voorste lijn bij Ado Den Haag. Schet kan tot nu toe ook nog niet echt pot te breken En Beugelsdijk heeft nu de bal op de helft van Ado Den Haag. Terug naar Coutinho. Hij dus de reddende engel. Want daar was zowaar die individuele actie van Antonia. Komend vanaf de linkerkant. Het schot was aardig nadat hij afrekende met Meloon. Coutinho leek dus al geklopt. Maar daar stond Beugelsdijk op de lijn. Nu een lange bal richting Meloon. Achterlijn, andere kant. In aanvallend opzicht, dus rechterkant. Aanval van Ado. Schet aangespeeld. Rechterkant schast op het gebied. Terugleggen. Daar staan twee mensen te wachten. Goal probeert die bal weg te krijgen. Lukt niet. Cabral pakt op. Wordt naar de grond gebracht. Maar zegt Van Boekel, die daar heel dichtbij staat. Nee, Cabral. Daar zat geen defensieve benen aan. Hij gaat gewoon vrijwillig naar de grond. Dat heet hier, zo vlak bij Duitsland, gewone Zwalbe. En daar geeft Van Boekel, de aanvaller, dus een gele kaart voor. Nee, er was ook uh, werkelijk niets aan de hand. Hij ging heel makkelijk naar de grond. Werd niet getoucheerd door Overgoor. En dus een uh, vrije trap voor uh, Goehe Eagles. Te nemen door uh, Eloy Room. Die was dat zo, ja, zo fris begon aan deze wedstrijd. Maar je kunt wel zeggen, mogelijk gemaakt door Adel Den Haag dat apathisch om toe te kijken. Hoe de promovendus dus kon combineren. Uiteindelijk zichzelf slechts met één goal beloonde. Toen kwam Adel wat terug in de wedstrijd. Niet door heel goed te voetballen, maar door in elk geval duels te winnen. Door druk te zetten en het de tegenstander lastig te maken. Van daaruit viel wel de 1-1 nog voor rust, maar uh, na rust is er pittig weinig gebeurd aan beide zijden. Nu een vrije trap voor uh, go Ad Eagles. Overtreding gemaakt door, uh, Worm, door uh, Wormgoor of Beugelsdijk. Een van de twee centrale verdedigers. Nee, het is um, Beugelsdijk die uh, de spits van uh, go Ad Eagles naar de grond uh, werkt. Marnix Kolder. Ja, en uit deze situatie, een soort gelijke situatie, ontstond de goal voor go Ad Eagles. Dat betekent toeloos aan de rechterkant achter een bal. Dat betekent dat alle verdedigers van uh, go Ad Eagles inmiddels plaats hebben genomen in het schapsgebied van Ado Den Haag. Daar waar Coutinho nu staat te organiseren. Kijken of dat beter lukt dan bij de openingsgoal van deze wedstrijd. Dan komt die bal van de smaakmaker van Go Eagles. Komt bij de tweede paal. En daar is dan net op tijd Coutinho... ...voordat Kolder die kwam inlopen... ...naar zijn voet of hoofd tegen de bal kon zetten. Het blijft voorlopig 1-1. En we hebben echt de afgelopen vier minuten... ...de meest attractieve fase van deze wedstrijd gehad. Maar Ronald, dat verdien jij dan. Ja, ik heb er nog even over nagedacht... ...maar laat die bus maar ergens anders naartoe rijden, hoor. <laughs> <laughs> PSV NEC, Richard van de Waarde. Half uur gespeeld in Eindhoven en PSV leidt nog altijd dik en dik verdiend. 1-0, 7 minuten gevoetbald en de eerste goal lag er al in, Zakaria Bakali. En het is af en toe weer smullen van die vleugelspits, dat talent 17 jaar van PSV. Hij laat bij Vlaag echt heerlijke staaltjes voetbal zien. Zojuist werd Johnson alweer getest, vrije trap van Depay. Nadat Bovenberg zijn arm nodig had om Bakali af te stoppen. Gele kaart voor de rechtsback van NEC... Maar een prima redding op dat schot van Depay. Die vrije trap dus van Johnson. Nu is het NEC dat even in balbezit is. Maar weer levert Breuer de bal in bij PSV. En Depay op de eigen helft mee verdedigen. Draait dan even om zijn as. Speelt de bal terug naar de verdedigers. En dan kan PSV goed geopend. Nu naar de rechterkant weer opnieuw bouwen aan een aanval. Met Arias even temporiseren. De Colombiaan die ook al zo snel ingepast is in dat vernieuwde PSV. Het wordt rustig het wordt er rond gespeeld door de ploeg van Cocu via Bruma gaat het naar Rekiek. Ook al zo'n openbaring in die eerste wedstrijden tot nu toe van het seizoen. En dan de aanval weer aan de linkerkant. Maar dit is even slordig. Lang niet altijd gaat alles natuurlijk goed. Bal gaat over de zijlijn. En dus een ingooi voor NEC en dezelfde Bovenberg die tegen een gele kaart dus aanliep. Een aantal minuten geleden mag dan gooien. Bovenberg die in de eerste thuiswedstrijd vorige week dus tegen FC Groningen werd uitgejouwd. Ook uitgescholden door een groot deel van het NEC publiek was de Kop van Jut. en Het is sowieso erg onrustig de afgelopen dagen bij NEC. en Het zou maar zo eens de laatste wedstrijd kunnen zijn van trainer Alex Pastoor. Weer is het PSV dat aanvalt via Arias naar Hiljemark. Hiljemark loopt zichzelf dan vast, maar NEC komt er niet of nauwelijks uit. De bal wordt eigenlijk gewoon naar voren geschoten. En dan is het weer Arias, die Colombiaan, die heel makkelijk de bal nog net voor de zijlijn kan oprapen. En vervolgens weer meegeeft aan Bruma. Bruma-Rekiek gaat richting de middenlijn in de middencirkel nu. Is het breed weer naar Bruma? Bruma dan naar de rechterkant. Daar staat Depay. Weer eens van positie gewisseld met Baccalie Verdedigd op het middenveld door Conboy. Dat ziet er aardig uit. Driehoekje naar Hielje, Maar dan wordt er gefloten door Kuipers. Vanwege vasthouden en vrije trap. Vasthouden door Loen. Nijmegenaar, een van de jonge spelers ook bij NEC. Vorig jaar nog uh, het hele seizoen aan de kans. Vanwege een dubbele beenbreuk. Maar dit seizoen mag hij het opnieuw proberen. Nu een aanval van PSV die strand. En dan een kans voor NEC. Misschien in een tegenstoot. Maar daar staat dan weer uitstekend. Hier reek als een rots in de branding te verdedigen. En in de omschakeling misschien dan PSV als het tempo maakt. Nu op het middenveld gaat het toch even breed via Wijnaldum naar de rechterkant. Arias, goede beweging van Depay, maar toch niet goed genoeg. Want voor stond daar ook en dan is het even weer NEC met Higden. Ik heb zijn naam nog niet veel genoemd, dat is ook logisch. Want hij is de spits van NEC. En NEC komt nauwelijks voor in. Het is PSV dat bepaalt in deze wedstrijd. 34 minuten onderweg in de eerste helft dus. En PSV leidt 1-0 door een goal van Bakali. Gevuurd, mooie echte spitsgoal van, uh, die stits van uh, de spits van Eagles, Manix Collers. De Golden Eagles op 2-1. Him van Rupert Holmes. Go ahead, Eagles voor met 2-1. Toch een beetje verrassend Ronald. Ja, het was wel wie de eerste goal zou maken. Zou die wel eens kunnen winnen. Want, want wat, er gebeurt natuurlijk zo ontzettend weinig. En dan zijn er ineens twee momenten kort achter elkaar. waarin de spitsen zich kunnen onderscheiden. Van Duinen met een hele goede actie. Wanneer vanaf de linkerkant. Aanname en in één keer een goal gevuurd. Maar een goede redding van Rome. En even daarna, dus Overgoor die die bal meegeeft aan Kolder. Ja, die staat dan eigenlijk veel en veel te vrij. En kan die bal binnenschieten. Vrij trapt nu van Kool-Diegels. Weer het schaatsomgebied in. Daar wordt hij weggekopt door Wormgorp. Beugelsdijk is daar nu weg. Want die is in de slotfase vervangen door Kramer. Achterin dus 1 op 1. ADO gaat risico nemen. Dan gaat met die lange Kramer voorin naast Van Duinen. Dus ook wat meer opportunistisch spelen nu waarschijnlijk. Maar uh, nee, ja, goed, er zijn maar heel weinig kansen. Eigenlijk was die die deze kans. Want als uh, Kolder gewoon gedekt was. Dan had hij niet tot die schot kunnen komen. Maar het is een mooie goal. Dat mogen we hem niet ontnemen. En nu moet ADO dus nog proberen. Voor de tweede keer in deze wedstrijd langszij te komen met schet aan de linkerkant. Bal terug naar Meijers. Hij was het die de goede voorzet op Van Duinen gaf. Nu Holla heeft de gelegenheid om te schieten. Holla heeft de goede trap, maar recht te hoog. En dus uh, joelt de Adelaarshorst. Maar is dat ook van opluchting. Omdat het uh, niet heel lang meer is. Vijf minuten. En dan kan de eerste eredivisiewedstrijd in uh, Deventer. Misschien wel met drie punten worden afgesloten. Ricky van Haren gaat naar de kant. Daar hebben we ook niet veel van gezien. Bij VVW speelde hij vorig seizoen. Toen kon je een beter Dicky van Haaren. Noemen. Hij is nu wel wat kilo's kwijt, maar heeft eigenlijk weinig gebracht op dat middenveld. Sepa komt er dan bij, bij Ado Den Haag. Dat betekent dat hij achterin links gaat spelen en Meijers op het middenveld. Wat meer drang naar voren. Nou, daar is de lange bal. Van Rome wordt gemist door uh, Wormgoor. Verdedigd door Malone. Supersepa, eerste balbezit. Is een uh, lange bal richting Kramer. Goed aangenomen. Meegegeven schet aan de rechterkant. Halfweg de helft van Goed Een uh, lage voorzet bij Cabral. Die staat in de as van het veld. Maar moet wel eerst de bal vrijmaken. Dat lukt. Weg bij twee man. Passeert en dan vervolgens weer schet aangespeeld. Die de bal nu bij de tweede paal legt vanaf de rechterkant. Maar dat zo scherp doet. Dat Holland nu richting de cornervlag moet de om binnen te houden. Dat lukt ook. Meijers dan, brandstrafsel op gebied, linkerkant. Terug naar Holla, zijn voorzet. Vijf meter gebied van Duinen, aanname, maar niet zoals een, een minuutje of vijf geleden. Direct weer met een schot op goal. Maar nu zet Ado wel weer gelijk druk en probeert het terug te komen richting Van Duinen. Maar die staat buitenspel. Nou, kijk of het nog sensationeel gaat worden. Nog vier minuten. Rode dus op een 2-1 voorspel. Die mooie goal van Sier kan wel eens heel belangrijk zijn, Ragnu. Het kan drie punten waard zijn voor Heerenveen. Zeker weten. 3,5 minuut voor tijd. Nak zit wel in een fase waarin het probeert om de gelijkmaker alsnog af te dwingen. Helemaal onverdiend zou het misschien ook niet zijn. Op basis dan van wilskracht. Maar de vrije trap die nu wordt genomen is niet best. Bovendien een overtreding Van La Parra gemaakt door Sarpong in de middencirkel. Of is dat de rover? Dan twijfel ik even. Die was heel snel weg. Ja, hij was het. De rover Die heeft toch niet heel veel weg van Sarpong. Althans, nee, normaal gesproken niet. Maar hij krijgt geel, tweede gele kaart van de wedstrijd voor de rover van La Parra. Zagen we eerder al met een te late tackle. De invaller van Heerenveen ging ook het boekje in van Braamhaar. En de vrije trap moet genomen worden in de middencirkel. Dat gaat allemaal lang duren. De klok tikt overduidelijk in het voordeel van Heerenveen. Ik ben overigens geneigd te zeggen, ik kan het nu al even doen omdat de wedstrijd stil ligt. Dat eigenlijk deze wedstrijd een beetje kapot gewisseld is. Aan, uh, ja, door de trainers aan beide kanten zijn drie wissels uh, verbruikt. Zo halverwege de tweede helft ging het er allemaal heel anders uitzien. Bij beide ploegen. Dat heeft het spel minder vloeiend gemaakt, minder kansen opgeleverd. Veel overtreding ook in deze fase van de wedstrijd. Veel passes die niet aankomen. En als kijkspel is het het afgelopen kwartier zeker niet leuker geworden. Kijken wat Nak nog kan. Nak dat de bal inmiddels te pakken heeft. Ja, ten Rouwelaar nu naar voren toe. Trap met het sterke linkerbeen van de keeper is niet helemaal fantastisch. Schalck Die krijgt de bal nog bijna bij Kwakman. Die zich voorin lijkt te gaan melden bij de ploeg uit Breda. Waar ook Lurling nog altijd op links staat. Nu is het de droom die ertussen zit, tussen Leurling en Kwakman in. En die trapt de bal heel ver naar voren. De hoogte van de middenlijn gaat hij dan over de zijde. Daar is het van de weg die de ingooien neemt. Doet dat in de richting van Seuntjes. Die overigens voor het deel van het publiek nog altijd Tim of Schertsen zal heten. Want zo werd hij aangekondigd toen hij het veld in kwam. De rechterkant van het veld bij Nak, Daar is het gevaar met Verbeek. Maar veel mensen van Heerenveen, Verbeek. Komt er niet door dan het schot van, ja, een meter of, nou, 18, 19 is het wel van Jordi Buis. Moet het met links proberen, bal zeilt een paar meter naast, anderhalve minuut nog te gaan. En Herenveen staat op 1-0 voor op bezoek in Breda bij NAC. Eenmaal is het ook bij PSV tegen NEC. Is dat niet wat weinig gezien in het spelweld, Richard? Ja, ik wou het eigenlijk net zeggen. Het stokt een beetje, het spel van uh, PSV. En ik moet tegelijkertijd daarbij zeggen dat NEC toch wat beter in de wedstrijd is gekomen. Ook wat beter verdedigd. Hoewel <laughs> dit weer nergens op lijkt. Zoals uh, Bovenberg de bal over zijn uh, rechterbeen laat glijden. Hij schudt ook eens een keer het hoofd. En dan is PSV dus weer terug in balbezit. Zitten we inmiddels alweer in de 43ste minuut. Maar vooral de eerste 20, pak een beet 25 minuten misschien van uh, de eerste helft waren leuk om na te kijken... Toen kreeg PSV ook veel kansen. Maar daarna is het toch allemaal iets minder geworden. En vind ik PSV ook bij tijd en wijle erg slordig. Het tempo is ook wat minder hoog geworden. En nu is het van achteruit Bruma. Met een hoge bal richting Locadia. Die neemt de bal goed aan. Dit is misschien weer een kans voor PSV. Maar toch niet helemaal lekker aangenomen om te schieten. Dat had dan gemoeten met het linkerbeen. Kwam niet helemaal lekker uit. En via Breuwe gaat de bal dan toch over de zijlijn. En dus een nieuwe kans voor PSV. Weer wordt er diep gespeeld richting Locadia. Die bal. ...natuurlijk wel aardig kan afschermen... ...maar nu uh, toch weer de bal ook kwijt is aan uh, Hemline... ...die vervolgens direct weer inlevert. Ook een van de nieuwe spelers bij NEC. Een Duitser overgekomen van VfB Stuttgart. Maar ik heb hem eigenlijk nog niet gezien in deze eerste helft. Dan PSV dat uh, continu toch dat tempo weer probeert op te voeren. Natuurlijk is een kenmerk van een hele jonge ploeg ook grilligheid. Het zal niet uh, altijd even goed zijn. En uh, dat zie je dus ook aan de laatste 15 uh, minuten van deze eerste helft. Het is bijna rust. De ingooi van NEC land op het hoofd van Bruma, dan is er ook het hoofd van... Bakali en via Maher, die nog wat zoekende is op het middenveld bij PSV, gaat het dan terug naar Hieljemark, de controleur. Ook zo'n verschil met advocaat uit het vorige seizoen. PSV speelt met één controlerende speler. Daar waren vorig seizoen met Stroopman en Van Bommel twee controleurs in het team stonden en twee aanvallend ingestelde spelers. Dat zijn dan Wijnaldum en Maher. Nu weer NEC in de 45ste minuut van deze wedstrijd. Forse ingreep van Hieljemark, maar het mag allemaal van Kuipers. Dan is het NEC in balbezit opgejaagd. Voorin wordt Breuer en dan is er weer balverlies aan de kant van de NEC. Maar we gaan snel naar Ragnar Niemeijer. De beslissing en uitgerekend de man die bij Veen totaal niet in de wedstrijd zat, maakt hem in de extra tijd. Het is nog net de 91ste minuut denk ik als Finn Bogasson toch net een stapje te veel vrijheid krijgt op de rand van het strafschopgebied. Die vrijheid... Die krijgt hij van Drost zijn bewaker. En via het been van Drost verdwijnt die bal in de linker benedenhoek achter doelman Terouwelaar. Hij kreeg nauwelijks kansen. Vin Bogasson maakt nu wel zijn derde van het seizoen. En op deze manier heeft Heerenveen een pickstart deze competitie met die overwinning op AZ. De overwinning die aanstaande is hier in Breda. Zes punten. En zo hou je toch maar mooi Pek zwollen in het vizier. Het is rust bij PSV NEC. Ruststand 1-0. Bakali scoorde hem. En uh, hoe lang nog bij jou, Ronald van der Exact twee minuten. Dat zijn de twee minuten in de extra tijd met Gode Eagles. Nog altijd op een 2-1 voorsprong. Maar het had wel 2-2 kunnen zijn als Cabral Room niet op zijn weg had gevonden. Want uiteindelijk mocht hij schieten vanaf een meter of 16. Goed schot ook. Maar Room, die wat onzeker is voor de goal, is op de lijn dus wat moeilijker te kloppen. Dat weet Van Duinen en dat weet hij dus nu ook. Die uh, Jason Cabral. Nou, lange bal van Adriaan Haag. Dat puur opportunistisch speelt nu. Kramer wint het duel. Rond de 16 meter wil meegeven op van Buinen, Maar dan is het net onvoldoende. En kan Goerd Eagles, dat in deze slotfase echt met de rug tegen de muur staat... kan die bal weer wegwerken. Um, ja, alles is rood en geel. Zo rond de eigen 16 soort handbalverdediging. En ADO probeert natuurlijk met man en nog één keer langs te komen. Kan ook nog wel. Want het is nog iets meer dan een minuut als ADO via Supersepa een vrije trap mag gaan nemen. Dat moet gebeuren, volgens Van Boekel wel op de juiste plek. Dat is een meter of tien voor de middenlijn. En dat uh, gaat uh, Supersepa nu doen. bal komt richting het schafsopgebied. Kramer de lucht in, schet de lucht in. Maar Friends, ook een Friends is de langste... En wint het nu wel. Kolder wordt hij de matchwinner. Pakt de bal op. Halverwege de eigen helft. Geeft hem aan Antonia. En Antonia schuift hem via Super Sepa over de zijlijn. Mag Goh, weer gaan ingooien. Laatste minuut loopt inmiddels. Van Boekel heeft wel even op zijn klokje gekeken. Als Amafoor, de rechtsachter van Goh, niet al te veel haast maakt. om die ingooi te gaan nemen. Rechterkant, rond de middellijn. Moet dat gaan gebeuren? Terwijl iedereen hier in de aanraars los. Dat is natuurlijk gezellig. Doe maar eens even gaat staan. Lange bal richting Kolder. Komt wel door. Maar op het hoofd van Super Sepa. Wormgoor ertussen, Ado neemt over. Zal de laatste aanval zijn. Cabral, lange bal, verdedigd door Friens. Niet tot bij Van Duinen dus. Weer opgevangen door Ado, door uh, Holla en door uh, Meijers. Bal weer over de zijlijn. Nu via Overgoor, ingooi Ado. Nog één keer Van Duinen zoeken. Aan de linkerkant is hij nu weg met Friens in zijn rug. Nog iemand in zijn rug, maar Van Duinen is sterk. Krijgt nog een duwtje. En dan mag Ado dus nog een vrije trap nemen. Dat gebeurt bij de zijlijn aan de linkerkant. Ter hoogte van het schafschopgebied. Nou, iedereen maar mee. Alleen Coutinho blijft ...achterin, op, uh, na een meter of vijf, tien bij zijn eigen strafselgebied vandaan. De vrije trap komt van Holla, komt laag, wordt nog door Wormgoor of Overgoor... ...over zijn eigen achterlijn gekocht. Dat betekent dat Ado in de laatste seconde, 93 minuten, zit er inmiddels al op... ...nog een corner mag nemen. Danny Holla gaat dat doen, vanaf de linkerkant. Kijken wie kan er koppen. Nou, er koppen een heleboel mensen, maar uiteindelijk gaat hij in het zijnet. En is het afgelopen. En Wint Koen de eerste e wedstrijd in Nederland met 2-1. En is dus een goede start met 4 punten uit 2 wedstrijden. Aando daarentegen staat na 2 wedstrijden. Nog altijd met 9 halen. En dan maakt Herenveen de spotfase. Rapper. Die wordt zojuist geblazen, Ronald, Voor het ja. einde 2-0 overwinning. Ja, dat kan gebeuren, maakt niet uit. 2-0 overwinning voor Herenveen. Doelpunten maken dus Finn Bogasson. Hij maakte de tweede. En die goede Hakim Jizek. Die Ziek, moet ik zeggen, uit de Dronte afkomstig. Hij maakte met een bijzonder doelpunt echt het nakijken vanavond. Het controleren nog even waard. Want was dat een bewuste vrije trap die hij er ineens in schoot? Of was het eigenlijk de bedoeling om de bal voor de goal te slingeren? Ik denk toch echt het eerste. En in een uitbraak later de beslissing. Misschien had Nak bij de ene stad dus nog wel een keer een penalty mogen krijgen. Nu wel met Van den Berg en Verbeek. De bal kwam van links. Verbeek kreeg een beuk van Joey Van den Berg. Invallen bij Heerenveen. Maar ja, zij zegt ze zag het niet. De bal moest eigenlijk daar nog komen. En dan gaat het dus in de slotfase helemaal mis voor NAC Breda. Vorige week een puntje, nu niks. 1 punt na twee wedstrijden. En Herenveen heeft er zes na twee. Drie wedstrijden zitten erop van vanavond. Herakles pek werd 1-3. Go-ahead Eagles versloeg ADO Den Haag 2-1. En NAC Herenveen 0-2. Dus rust bij PSV NEC en de rust dan daar 1-0. De lijn altijd op één. Maier Holzorn was dat met uh, Where does this door go? We gaan terug naar het begin van de avond. Toen won Pexvolle uit bij Herakles met 3-1. En Pexwolle miste zelfs zes minuten voor tijd nog een strafschop. Dus het had nog veel meer kunnen zijn. Uh, Jesper Dross scoorde daarna elf seconden. En dan mag je praten met Filip Koken. Ja, het was, het was vrij snel. Ja, met snelste doelpunt sowieso. En, uh, nou, het was niet zo moeilijk, denk ik. Nee, <laughs> nee en uh, ja, voor het hele team is het natuurlijk een lekker, lekker start. Jullie lijken deze wedstrijd helemaal in je zak te hebben na een kwartier. Je staan 2-0 voor en komen dan toch weer in de problemen. Waar ligt dat aan? Ja, ik, ik denk dat het komt omdat wij, uh, wij achteruit lopen. En we gaan de lange ballen spelen en uh, nou ja, voor rust krijgen ze een paar corners. Daar zijn ze heel gevaarlijk uit. En uh, ja, dan, dan, dan valt hij. Ja, je zegt achteruit lopen, dat doe je dan zelf. Maar daar was toch geen aanleiding voor? Nee, inderdaad. We hadden, we hadden de wedstrijd gewoon onder controle. En we konden lekker spelen en... Uh, ja, op een gegeven moment, geloof ik, na een half uur zakte het bij ons een beetje weg. En uh, ja, de, toen kregen hun gewoon uh, een beetje de beste van het spel. Toch, jullie staan hier nu. Twee gespeeld, zes punten. Jullie hebben een mindere fase gehad, jullie hebben een goede fase gehad. Maar die cijfers die zijn uh, ook verbluffend. Je staat gewoon met zes punten hier. Ja, dat is, dat is heerlijk. Uh, ik denk niet dat me, veel mensen dat verwacht hadden. en uh, nou ja, We staan nu wel, geloof ik gedeeld uh, bovenaan. Is dit een beter elftal dan vorig seizoen? Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat we sowieso goed op elkaar zijn ingespeeld. En, uh, nou ja, er, er zijn uh, een paar goede nieuwe jongens erbij gekomen die het niveau weer omhoog brengen. En, uh, Mokosjo, hè, dat is uh, heel sterk. Ja, echt heel sterk. Het is heel lekker om uh, met hem achter te spelen. Wat uh, kunnen jullie nog? Want uh, ik heb het idee dat als jullie een bepaalde fase van in de midden loopt... en die waren er vandaag wel... als jullie die nog wat makkelijker doorkomen... dat jullie ook zelfs uh, in de subtop kunnen gaan spelen. <laughs> ja, dat, dat, inderdaad als we vandaag wat het beter kunnen uitspelen. En, uh, maar well, subtop, dat weet ik niet. Het is nog vroeg in het seizoen. Dus uh, ja, het, zou, het zou kunnen, maar uh, ja, ik weet het niet. Ja, dat is ook weer opportunisme. Hè? Jullie worden nu weer zo omhoog geschreven. Ja, we moeten niet te snel, uh, te snel omhoog, denken inderdaad. Maar voorlopig staan we er goed voor. Pek Zwolle bijna Europa in dus. Filip koken nu met de trainer van Pek Zwolle, Ron Jans. Rom, deze drie punten stellen statistisch even zwaar... als de drie punten van vorige week tegen Feyenoord. Maar wat is de gevoelswaarde hierbij? Ja, Ik weet echt niet wat ik hier moet denken, want dit was gewoon een achtbaan. Ehm... Uh... Ja, in het begin we, we, we, ja, speelde we gewoon heel goed meteen na 11 seconden hoorde ik de 1-0 uit. Uh, goede combinatie -goal, de 2-0, leek eigenlijk uh, ja, niet veel aan de hand. Want bij balverlies van, uh, van Heracles ja, lag het gewoon behoorlijk open. Uh, en daarna ja, kant tot de wedstrijd steeds meer lopen wij terug. En, en er zijn over en weer zoveel uh, kansen en mogelijkheden uh, geweest. Of, maar er ging ook zoveel mis, maar tempo lag heel hoog. Maar Volgens mij was het heel boeiend, maar dit was echt een uh, knosgekke wedstrijd. Het was wel aantrekkelijk voor het publiek. Maar ik denk dat jij af en toe als trainer ook even de haar uit je hoofd hebt getrokken. Nou, dat, uh, tuurlijk dat, dat wel. Maar ik ben ook publiek. Dus ik, ik, heb wel, ja, ik genoot wel van dat het de hele tijd heen en weer uh, ging. Alleen je moet wel proberen uh, ja, in de rust of langs de lijn. Dat is moeilijker. Maar uh, ook met de wissels om wat dingen aan te geven. En, uh, ja, er kwam steeds meer ruimte. Alleen als je 4 tegen 2 twee, twee keer hebt, dan, uh, ja, dan moet je hem er eigenlijk wel in combineren. Toch, je staat hier met zes punten naar het tweede wel. Dat had denk ik uh, bijna niemand verwacht. En als je kijkt naar de goede fases hier... dan kunnen jullie heel aan het komen in de competitie. Ja, maar dat, uh, dat vond ik eigenlijk al na, uh, na een weekje of twee, drie. Um, als je ziet wat er bij veel clubs is gebeurd. Um, en, en dat wij toch de basis hebben vastgehouden. En dat groeit alleen maar door. En er komen nog een paar goede jongens bij. Dan zou dat best zo kunnen zijn. Maar er zijn vandaag ook genoeg uh, momenten dat je zegt van. Uh, nou Pek die zal nog wel eens een wedstrijdje verliezen. En dat uh, zal ook nog wel een keer gebeuren. Kun je al een beetje de doelstelling gaan bijstellen na een linker rijtje? Of is dat veel te vroeg? Nou, jij lacht. Dus uh, als je na twee wedstrijden je doelstelling gaat bijstellen... Uh, wij willen gewoon uh, zonder na-competitie erin blijven. En dan zo hoog mogelijk. Voorlopig staan we vrij hoog. En dat zei Ron Jans, de trainer van Peksvolle. Zijn collega van Heracles heet Jan Jonge. Jan, vorige week zei je nog... Uh, jammer dat we in de eerste helft niet goed zijn gestart. Wat moet je dan van dit begin denken? Ja, Het is net af te doen, hè? Ik denk dat het omgekeerde aan de hand is. Dat we gewoon ontzettend uh, graag en agressief wilden spelen. En vervolgens uh, stappen we op een of andere manier in. Dat was Bart volgens mij. En dan staan uh, volgens mij 10 seconden. Staan ze alleen voor de keeper en is het 1-0 achter. Ja, dat krijg je natuurlijk een arme tik van. Dat was mentaal te merken in de eerste kwartier 20 minuten. En uh, ja, dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg slecht zelfs. Neem ons eens dus een beetje mee in jouw gemoedstoestand in dat eerste kwartier. Ja, dus gewoon de manier hoe je met elkaar dan uh, dat probeert op te pakken, uh, dat was in het begin niet goed. Ik moet zeggen dat het later steeds een beetje beter werd. De tweede helft speelden we maar alles of niets met één op één en vervolgens nog met twee, uh, twee spits in de diepte. Ja, dan kun je me eigenlijk ook nog, als je heel veel geluk hebt, het forceren om een 2-2 te maken. Nou ja, dan, dan is het allemaal iets anders. Maar uiteindelijk uh, beginnen we gewoon niet goed aan de wedstrijd. Ik vind ook dat we in de speldiscipline, met name ook verdedigend en tactisch verdedigend, gewoon veel beter moeten gaan uh, op elkaar moeten gaan reageren op een goede manier. We zijn ook te lief voor elkaar en dat moet eruit. We moeten zorgen dat we uh, heel snel groot worden. Ik heb in ieder geval wel één winstpunt bij jullie gezien. Het publiek dreigde zich tegen jullie te keren zo na 20, 25 minuten. Dat heeft zich niet doorgezet omdat jullie zelf beter gingen voetballen. Ja, we moeten thuis gewoon uh, veel meer gaan brengen nog. Dat is duidelijk. En dat willen we met elkaar. Maar ja, dat is niet echt goed gelukt omdat je verliest. Nou, dat moet gewoon verbeteren. En, uh, ja, goed, we hebben een nieuwe groep, vooral uh, met name voorin ook. Ja, dat moet, uh, moet, uh, moet allemaal nog flink wat gebeuren. Jullie staan er nu niet goed voor na twee duels. Qua cijfers althans. Uh, en het programma is ook niet al te makkelijk, hè? Ja, maar als je uh, naar de toekomst kijkt, dan moet je kijken naar hoe je het beste uh, voor de spelersgroep kunt werken. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is morgen weer, en overmorgen. En dan is straks de wedstrijd weer. Zo moet je leven, want anders uh, is het natuurlijk uh, onzinig. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn. Richard erin voor PSP, de tweede helft tegen NEC is net begonnen en weer is het Bakali die scoort voor PSV. Mooi doelpunt. Hij snijdt een klein beetje naar binnen. Randje strafschopgebied. En in de lange hoek wordt Johnson de keeper van PSV verslagen. Goed werk ook van Locadia die daar de bal goed aanneemt, afschermt. En dan inderdaad komt hij naar binnen. Randje strafschopgebied in de lange hoek. Geen kans voor Johnson en Sakaria. Bakali heeft zijn tweede doelpunt in de eredivisie binnengeschoten. En dat is toch bijzonder knap voor een speler van 17 jaar. In de eerste helft was het bij Vlagen als Smullen wat dit enorme talent liet zien. Het was niet altijd, het is niet altijd super effectief. Maar het publiek vindt de acties die deze Belg maakt prachtig. En beloont dat ook met uh, veel applaus. 48 minuten op de stadionklok. En NEC kijkt dus aan tegen een 2-0 achterstand. Wat heeft PSV nog meer te bieden vanavond in deze tweede helft? Aardig wat kansen, vooral in het eerste half uur. Het waren er 5. Vijf grote kansen voor de nieuwe ploeg van Philip Cocu. Daarna stokten het toch wat in het laatste kwartier van de eerste helft. Maar nu dus een uh, pikstart in het begin van de tweede helft. Mooie goal van Zakaria uh, Bakali. En NEC bouwt nu aan een aanval. Wat kan NEC met dezelfde elf spelers als in de eerste helft? PSV jaagt met Locadia. Daar komt ook Bakali bij. Het zijn allemaal tieners daar voorin. Bal gaat dan terug onder druk van de PSV aanvallers. Johnson moet de bal wegschieten op het hoofd van Breuer. Dan is het Bovenberg die het duel. Deelwind van Depay schiet dan tegen Björn Kuipers op. Dat is de scheidsrechter. Maar die geeft voordeel omdat NEC in balbezit blijft. En zo hoort dat natuurlijk ook Breuhe nu naar de rechterkant. Daar staat Hemlein, de Duitser, met een voorzet via het been van Willems. Komt de bal dan bij Weenaldum die daar goed verdedigt, goed mee verdedigt. En dan terug speelt kort naar Mark. Die zegt jongens even rustig aan. Speel de bal maar even achterin rond. En dan gaat het weer snel vanaf de rechterkant naar voren. Met de gele schoenen, daar staat hij. Bakkali terug naar Bruma. Bruma kan de bal dan wat opdrijven. Wie komt in de bal? Dat is uh, Maher, die we nog niet zo heel veel hebben gezien. Maher speelt de bal terug, breed, naar de rechterkant. Daar staat Arias, daar staat Bakali. Er is veel beweging in de eerste minuten in het spel van PSV. En uh, dat is natuurlijk leuk om na te kijken als er veel verrassing in het spel zit. Het is allemaal fris, het oog te onbevangen. En NEC heeft daar vooralsnog geen enkel antwoord op. 2-0, de voorsprong dus voor PSV. She'll lie in and beg you from her knees Make you think she needs it this time She'll tear a hole in you, the one you can't repair But I still love her 2-0 is het bij PSV NEC. Ries is van der 53ste minuut, NEC in balbezit aan de rechterkant van het veld met Bovenberg. Bovenberg kijkt dus of er afspeelmogelijkheden zijn. Voorkomt naar de bal toe, dan gaat het lang richting Higden. Die wel een bal kan aannemen, maar nu toch geen controle heeft. In de rug ook gedekt door uh, Rekiek en dan opgevangen door Bruma. Maar PSV is er alweer vandoor aan de rechterkant van het veld. Lange passen bij uh, Arias. Dat is toch een hele leuke voetballer hoor. Voorzet komt, dat is geen goede bal over het doel van uh, Johnson. Niet op maat, maar toch een aardige actie van die Colombiaan die me wel bevalt, die opstoomt, aanvallend ook leuke dingen doet. De voortzet was in dit geval niet goed, maar dat mag allemaal zo lijkt het bij PSV. Het publiek vindt het prima. 2-0 voorsprong tegen NEC en het aller, allerbelangrijkste is dat die mensen hier op de tribunes vermaakt worden met fris en vooral aanvallend voetbal. En dat lukt de ploeg van Philip Cocu tot nu toe toch heel erg aardig. Niet vergeten natuurlijk dat dit een hele hele jonge ploeg is. 21 jaar gemiddeld en daar zou NEC toch eigenlijk iets meer tegenover moeten stellen. Maar in balbezit, en dat valt me ook weer op... in de eerste tien minuten van de tweede helft... is het toch allemaal wel heel erg pover. Loen heeft de bal klaargelegd voor een vrije trap. Misschien dat dit dan de momenten zijn voor NEC om iets te doen. PSV met veel mensen in het strafschopgebied. Datzelfde geldt ook voor NEC. De bal komt er goed geplukt door de keeper van PSV, Zoet... die ook al zo goed is gestart aan dit seizoen. De bal direct heeft meegegeven aan Wijnaldum, de aanvoerder van PSV bijna al de mee, onder de voet door, dan kort naar Arias, Arias weer terug naar het hart van de verdediging, daar staat Bruma Bruma die wijst, die coacht ook heel veel en paast de bal dan in de diepte naar Locadia nee het is Bakalli weer, Bakalli met een aantal leuke bewegingen, gaat het strafschopgebied binnen doet dat heel aardig, is langs van ijde dan de bal naar de zijkant, naar Locadia is dit een penalty? Nee, goed gezien denk ik door Kuipers, wuift het weg Locadia ging wel naar de grond, maar geen overtreding, en dus gaat het spel door nu met Diara, ik heb zijn naam nog niet Genoemd is een nieuwe speler aan de kant van NEC. Kwam over van Anderlecht en staat vandaag voor het eerst bij de Nijmegenaren in de basis. Dan even wat moeilijkheden achterin bij PSV. Bij Willems die lepelt de bal dan maar over de zijlijn. In de 55ste minuut gebeurt het allemaal van deze wedstrijd. Waarin PSV natuurlijk ook in de tweede helft wel weer de betere ploeg is. Maar NEC toch wel verdedigend redelijk staat. Twee doelpunten van Sakaria Bakali. 2-0 is dus ook de voorsprong voor PSV. Le Looijen is tijdelijk bondscoach van de nationale voetbalploeg van Tuvalu... het eilandstaatje in de Grote Oceaan dat in 2011 werd geleid door Volpe de Haan. Looien neemt het nationale team onder zijn hoede... tijdens de drie maanden durende oefenstage in Nederland... die aanstaande vrijdag begint. Drie wedstrijden afgelopen in de eredivisie... Herakles, Perk 1-3, Go Ahead Eagles, Ado Den Haag 2-1... en NAC Heerdeveen 0-2. En bij PSV NEC is het na een minuut of twaalf in de tweede helft 2-0... We zijn terug naar het NOS Journaal met Christian Bodebakker. Okay.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 Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.